Nieuws van 9 uur. Dit is Jeroen Maan met het NOS Journaal. Nederland gaat de komende tijd 700.000 coronavaccins naar Suriname sturen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van Surinaamse en Nederlandse regeringsbronnen. Met die hulp vanuit Nederland moet het mogelijk zijn om iedereen ouder dan 18 die dat wil van een prik te voorzien. Om welke vaccins het precies gaat is niet duidelijk. Deze week werd bekend dat Suriname de Nederlandse regering per brief om vaccins had gevraagd. Volgens de krant is de kans groot dat Nederland ook gaat helpen bij de logistiek van de vaccinatiecampagne. Van veel kanten is geschokt gereageerd op het bombarderen van een flatgebouw in Gaza stad door het Israëlische leger. Onder meer Turkije heeft een veroordeling uitgesproken. Het pand van meer dan tien verdiepingen is ingestort. Er zaten appartementen in en kantoren van mediaorganisaties zoals Al Jazeera en het internationale persbureau EP. De Amerikaanse regering heeft Israël laten weten... dat het land de veiligheid van journalisten moet garanderen. Dat is hun grootste verantwoordelijkheid, zo zegt een woordvoerder van het Witte Huis. President Biden heeft na de vernietiging van het flatgebouw... met zowel de Israëlische president Netanyahu als de Palestijnse leider Abbas gebeld. Leicester City heeft voor het eerst in de geschiedenis van de club de FA-club gewonnen, de Engelse beker. Leicester won met 1-0 van Chelsea in de ploeg van oud-Ajaxid Hakim Ziyech. Het enige doelpunt op Wembley werd in de tweede helft gemaakt door de Belg Juri Tiedemans. Een minuut voor tijd leek Chelsea nog op gelijke hoogte te komen, maar het doelpunt van Ben Chilwell werd door de VAR wegens buitenspel afgekeurd. Ook in de playoffs om een plaats in de eredivisie een domper voor de graafschap. De club uit Toetingham verloor met 3-2 van Rode JC, dat zich hiermee plaatste voor de halve finales. Ook NAC gaat door naar de halve finales na een 4-1 overwinning op Volendam.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 Jozans voor zaterdagavond op ZZFN. Even hem zand. Het eerste uurtje beste van dance, R&B een beetje pop door Het laatste show nieuws, de party update, ja, die is anders. Maar toch uh, beter nieuws dan de afgelopen weken. Natuurlijk de Nike Walk Dance. Straks een tweede uurtje DJ Mouse met de Global House vibes. Straks straks een derde uurtje vliegen we wederom weer helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavaschelli. En als opening horen we trouwens weer nieuwe muziek van Block Crown. Ja, ik kan het echt dagelijks zeggen. Want volgens mij duiken ze dagelijks de studio in om nieuwe plaatjes te maken. Waarschijnlijk door coronatijd. Block Crown met It's a Love a Thing. We hebben natuurlijk weer een oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. Onderweg zometeen M&S, De Girl Next Door. Ook Bommel komt eraan. Maar eerst die DJ Memme en Double D met Everything. En die plaat komt straks nog een keer voorbij. Maar dan ook met de titel uh, Everything. Alleen dan is het een hele andere plaat. Maar dat ga je straks allemaal merken. ZFM's antwoord. Een hele goede avond. Saturday's 9 to midnight on your number one. Muziek van MNS Presents The Girl Next Door met uh, Salzu Nudget. En daarvoor muziek van uh, Bommel met Shame, Het was samen met uh, Belair. En ik vertelde hier vorige week dat uh, Martin Garrix in 2019 al aankondigde dat hij uh, het officiële nummer van het EK voetbal mocht gaan maken. Nou, hij schreef het nummer, Martin Garrix, maar het lied klinkt inmiddels heel anders... dan dat uh, Martin Garrix het bedacht had, want Bono, de u zanger die de melodieën van We Are The People We've Been waiting for, zingt, heeft namelijk... Bijna letterlijk en vergunkelijk de hele tekst aangepast. Zo vertelt uh, Martijn Garek zoals uh, Mar Martin Garrix officieel heet. Zo is hij geboren. Dan heeft hij zijn naam gekregen van papi, mami. Uh, vertelt hij uh, dat, uh, dat hij samen met een vriend een demo voor het nummer schreef. En die vervolgens door zanger Bono en de gitarist The Edge van YouTube werd aangepakt. De melodieën die blijven overheid. Maar Bono veranderde letterlijk elk woord voor de tekst die we hadden bedacht. Uh, en uh, toch, uh, ja, toch is de producer blij dat de legendarische zanger dat heeft gedaan. Ik zie het als winst. Hij geeft de teksten veel meer importantie. Hij schreef het nog voor corona, maar de boodschap is duidelijker dan ooit. Dus ja, hè, dat heb je als je met hele belangrijke mensen werkt, dan hè, die hebben net even iets meer ervaring. En uh, ja, ik ben benieuwd. Ik heb hem nog niet gehoord, meestal krijg ik wel altijd previews om het maar zo te zeggen, maar uh, dit keer niet. Uh, dus uh, ja, hè. we zie hem al voor de Nightwalk. Muziek zometeen, Milk and Sugar. Je kent ze wel met het liedje Let the Sunshine. Nou, de Purple Disco Machine heeft er weer een nieuwe versie van gemaakt. Ook Zometeen Matthias Soenblad, maar eerst die Mark Knight, Beverly Knights en de London Community Gospel Choir. Ik weet niet of het je ooit gehoord hebt, maar wie gaat jullie horen? En het niet klinkt echt, ik vind het iets heel bijzonders. Luister maar. Up to the hottest party vibes across the Netherlands and over the world. world. Ah! This is the Nightwalk mainstage. Only on CFM. CFM. CFM. FM Zandvoort, Zandvoort. Met Let the Sunshine, de disco, de uh, purple disco machine extended remix. Zo moet ik het zeggen. Defcon One. Dat zeg je wat hè? Maar uh, kan je vertellen, volgend jaar, dat is nog niet dit jaar, maar volgend jaar gaat het voor het eerst vier dagen duren. En wij denken dat het Zwarte Cross is. De organisatie van het grootste hardstyle evenement van de wereld maakt de donderdag bekend een extra dag toe te voegen aan de 18e editie van het festival in, in Biddinghuizen. En Het uh, grootste hardstyle event van Nederland duurt van 23 tot en met 26 juni en dat is uh, volgend jaar. Hè? Mensen die ook kaartjes hadden voor de verplaatste edities krijgen de kans hun ticket om te boeken. De nieuwe kaarten voor vier dagen gaan in juli dit jaar in, uh, in de verkoop, dus over twee maanden. De digitale editie van Defcon One, het Home van dit jaar, is ook verlengd. Het festival is nu van 24 juni tot en met 27 juni te streamen. Dus dan kan je niet nog een beetje het idee krijgen in de tuin. Van mooie speakers in de tuin, op een mooie discolichtjes. Uh, en dan kan je toch een beetje nog Defcon uh, meemaken. Ik weet niet of de buren dat, uh, dat leuk vinden, maar eh. 2019 trouwens was, uh, was uh, de 17e editie van Defcon One het de best bezochte editie ooit, want er kwamen 78 50.000 mensen. Nou, als ze dat nu zouden doen, dan komen ze denk ik uit op een paar 10.000 mensen. Want dat mag er allemaal niet in, hè, tijdens corona. Dus uh, we zijn benieuwd, we houden je zeker op de hoogte. En uh, het is de bedoeling dat de Belgische zomerfestivals... Pukkelpop en Tomorrowland dit jaar gewoon doorgaan... met 5.000 tot 10.000 bezoekers per evenement. Zo besloot het overlegcomité van de Belgische regering afgelopen dinsdag. De festivals gaan door als de coronacijfers in tegen die tijd toelaten. En bezoekers moeten een bewijs van vaccinatie... of recent negatieve pcr test kunnen overleggen. Verleggen. Nou, ik heb al gelukkig al één prik gehad, dus uh, volgende maand nog een prik. Ben je al zo oud dan, Mario? Nee, ik ben niet zo oud, maar uh, ja, ik heb voorrang. Waarom? Ja, hè? Soms heb je dat wel eens, hè? Met uh, bepaalde dingen in het werk krijg je wat voorrang, dus ja, hè? Of je er blij mee moet zijn als de tweede, want voor je het weet, over tien jaar hangt er een boom of een derde arm aan mijn arm. Ja, je weet het niet met die rommel, maar ja, soms moet je dat gewoon doen voor het werk, hè? Zie je wel, we zo wat door met muziek. Sion Kitsch met Rock With Me, The Low Step by Extended Mix. Je hoort hem hier op 45 Zandvoort in de Nightwalk.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 Stond weken geleden op nummer 1 met House Riverstar Star en Feep Adwards met Love Divine. Op 8, Lee Freeman met Coming On Strong. En op 7 deze week, Kevin McKay en Tasty Lopez met Miss You. Op 6, Alex Preston, met Love You Better. Op 5, Boy Notch en uh, Jake Shears met uh, All I Want. Op 4, Flashbob, ook extra nummer 1 plaatje met Closer. Op 3, Ideco en Saffron Stone met The Music. Op 2 deze week, de plaat die ik straks gehoord heb. Milk and Sugar in de remix van Purple Disco Machine met Let the Sunshine. En deze week op 1. Ik bij vorige week, komt nu ook op We hebben hem gedraaid voor je Glow Vibes en Lana Perilla met It's Over Now. Nou, die heb ik vandaag niet bij me. Die ga je misschien straks horen in, uh, in het mixje van DJ Mousel of bij uh, DJ Cap's Ik heb wat anders voor je. Soul Brother en Katie Brown met Turn Me Out. De Alicius en Marianne's Remix bij stevige 70 muziek hier op CFM van Zandvoort in de Nightwalk. Get on Newman en Anton Cortez met Many Times en voor uh, Trutopia met Desire. Tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Misschien zie ik erop te wachten, misschien niet. Maar dan is het tijd voor het DJ Mauser met zijn Global House 5. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubzet in Italië met DJ Cavaskelli. En voor nu nog even muziek. Ik vertelde je straks het begin van dit uur over de plaat Everything. Nou, hier komt hij: Alain Ducroix en Daniela Quattarini. Met Everything in the Low Step at 24 Remix. Ik zeg tot zometeen na de break.